De Radio 1 Sportszomer. Jack van Gelder en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, Diederik Simon is dus hier. Het zijn zijn vijfde Olympische spelen. Gisteren zat hij in de Holland 8 en werd ook vijfde. In het Mediaforum: presentatrice Elsie Miekhaviga en taaldeskundige Jan Kuitenbrouwer. Het gaat onder meer over executies van Assad-aanhangers in het journaal van gisteren. Nu eerst het nos nieuws Hier is Raymond Serré.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 Als dat die landen dat niet doen, ja, dan helpt het niet. Nou, dan blijft het vertrouwen van de markt weg Inderdaad, als die landen zelf ook niet uh, voldoende hervormen en voldoende bezuinigen. De jager wilde niet reageren op de uitspraak van ECB-voorzitter Draghi... dat de ECB alles zal doen wat nodig is om de euro te redden. Analisten hopen dat Draghi vanmiddag meer duidelijkheid zal geven... over wat hij met zijn uitspraken bedoelde. In Cairo is het nieuwe Egyptische kabinet beëdigd. Legerleider Tantawi blijft minister van Defensie. Dat was hij ook al onder president Mubarak. Na diens aftreden leidde Tantawi de opperste raad van de strijdkrachten... en vocht hij een machtsstrijd uit met president Morsi. Het nieuwe kabinet telt drie leden van de moslimbroederschap. De radicaal-islamitische partij al nour levert geen bewindslieden. De partij had drie posten gewild, maar kreeg er maar één aangeboden. De nieuwe minister van Justitie is de rechter Ahmed Mekki. Hij bepaalde in juli dat het parlement bijeen mocht komen tegen de wil in van de opperste raad van de strijdkrachten. Het kabinet van premier Kandi is beëdigd door president Morsi. Het Rijksmuseum heeft een belangrijk werk van de 17e eeuwse kunstenaar Hendrik de Keizer cadeau gekregen. De keizer was stadsbouwmeester van Amsterdam en in Delft maakte hij onder meer het grafmonument van Willem van Oranje.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 De tiener was woedend omdat zijn vriendin het had uitgemaakt. Hij ging naar haar huis en stak daar twee familieleden dood. Daarna bracht hij nog zes anderen om het leven en sloeg op de vlucht. De Chinese politie kon hem uiteindelijk arresteren. Nederland heeft er weer een Olympische medaille bij. Bij het roeien won de vrouwen acht brons. Het goud ging naar de Verenigde Staten, het zilver naar Canada. De mannen van de lichte vier eindigden in hun finale als zesde en laatste. Ze kwamen negen seconden na winnaar Zuid-Afrika over de finish.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 AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment vier files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen de Afrit Soest en de Afrit Bunschoten. Vijf kilometer door een ongeluk. De weg is daar dicht en het verkeer richting Amersfoort kan omrijden via Utrecht. Over de A27 en de A28. Ook een ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend is de weg daar dicht. 2 kilometer file en het verkeer kan via de af- en toerit. A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Ermelo 2 kilometer door een aanrijding. En op de A50 Arnhem richting Os, tussen de knooppunten Valburg en Ewijk, 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Straks roeien Diederik Simon hier bij ons in de studio. En we zien ja, glimlachende gezichten... omdat uh, de bronzen plakken worden omgehezen bij de vrouwen achter. Daar worden we straks ongetwijfeld meer over. Maar ook uh, eerst de Europese Centrale Bank, want daar is nieuws over. Hier zijn live vanuit Londen Jack van Gelder en Jurgen van der Berg. De ECB verandert de rente niet, dat maakte de bank dus zojuist bekend. Belangrijk is nog wat president Mario Draghi over een half uur gaat zeggen op zijn persconferentie. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want Draghi wil de euro redden tegen elke prijs. Maar ongelimiteerd geld bijdrukken, dat is even de vraag. Of het Europese noodfonds een banklicentie geven, ook dat is een vraag. In ieder geval minister De Jager, onze minister van Financiën, voelt daar niets voor die bankenlicentie heeft een aantal nadelen. Is dat je bijvoorbeeld niet zeker weet hoe je dan conditionaliteit, dat zijn strenge voorwaarden die je daaraan wilt verbinden, hoe je dat dan regelt. Via, je zou kunnen zeggen, steun via de voordeur, via de officiële weg, kun je dat allemaal heel erg goed afgrendelen. Overheden moeten dan ook uh, instemmen met het uh, losmaken uh, van nieuwe fondsen als dat nodig is, of nieuw geld. Terwijl bij zo'n bankenlicentie het mogelijk zou kunnen zijn om bijna oneindig extra geld af te tappen, zonder dat land. Om er daar toestemming voor hoeven te geven. Je raakt de controle kwijt. Je raakt een stukje controle kwijt. Dat is, dat is inderdaad één van de belangrijke of een van de nadelen. Het tweede is dat uh, het heel dicht lijkt te komen.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 Nou Draghi, eh, mag, eh, minister van Financiën, gaat ga niet over de ECB. Die mogen niet vertellen de ECB wat ze wel of niet mogen doen. De ECB is onafhankelijk. Dat heeft Duitsland en Nederland bijvoorbeeld destijds ook zo graag gewild. Want we willen een onafhankelijke centrale bank. Maar het is wel zo dat ze niet zomaar alles mogen. Er is een verdrag. Door de landen destijds vastgesteld. En binnen dat verdrag, binnen dat mandaat, mag de ECB werken. En daarbuiten niet. En de heer Draakje heeft ook aangegeven binnen zijn mandaat te werken. En niet meer. Maar hij ging ook de randen opzoeken. Nou, hij zegt, ik wil er alles aan doen binnen het mandaat. En dat lijkt me een goede zaak. Een bankpresident moet opkomen, net zoals wij, voor de euro. Voor onze eigen munt, maar wel binnen het mandaat. Dat geldt voor mij en dat geldt ook voor de centrale bank. En het opkopen van obligaties van die probleemlanden van Spanje, van Italië? Nou, daar, dat is een bestaand instrument. Dat kunnen de noodfondsen nu al doen, dat mag. Dat maar wel gepaard gaande, met strenge voorwaarden. Maar dan gaan ze in een luie stoel liggen. Nou, niet als je, dus die strenge, als je het op basis van een contract doet, een verdrag, of een, een MOU heet het dan woord. een memorandum of understanding, dat is een afspraak met die landen, dat moeten ze ook ondertekenen en dan moeten ze voldoen aan alle afspraken daarbinnen en er vindt ook monitoring op plaats dat ze dat doen en op basis van die voortgang en de, eff effectieve, ja, de effectieve implementatie daarvan, op basis daarvan zou je dan een opkoopprogramma kunnen doen maar wel dus alleen met die strenge voorwaarden. Het probleem is dat die Zuid-Europese landen, of een aantal daarvan... hebben gevraagd om dit te doen zonder strenge voorwaarden. Nou, daar zijn we geen voorstander van. Dat zei de minister van Financiën, demissionair minister De Jager... in gesprek met Peter Blok. Inmiddels aangeschoven, Diederik Simon. Uh, we hebben elkaar nog wel eens gezien, maar uh, ik sla een tijdgat van 16 jaar. Uh, jullie hadden goud gewonnen met de Holland 8. We zaten in Atlanta in een ongelooflijk klein tv-studiootje. Ja, ik heb zelden acht man zo dronken gezien... Eh, met een stuurman, Jeroen Duister, die dat nog won, overigens. Eh, wat is er sinds 1996 allemaal niet gebeurd met jou? Want je blijft maar in de boot zitten. Je bent 42 jaar inmiddels. Ver te spelen. Ja, precies. Het is, de tijd gaat altijd harder dan je, dan je denkt. Maar uh, ja, er is natuurlijk nog wat een en ander gebeurd. Er, nog, uh, er zijn nog vier uh, spelen achteraan gekomen. En wat waren en, je mooiste? Atlanta toch? Van uh, ja, het, de, het resultaat is dat, ja. dat bepaalt natuurlijk heel erg uh, hoe je ernaar kijkt. En, uh, maar achteraf denk ik dat ik, ik vond Athene ook heel erg leuk vond. Ja, maar dan waren dit de minste waarschijnlijk. Um, ja, het, uh, ik, heb, ik heb van de Olympische Spelen nog niet heel veel gezien. Uh, uiteraard, maar... Uh, nee, maar ik, bedoel, ik bedoel voor jullie ook. Ja, we nou, ja, hebben geen medaille. Dat is altijd uh, iets wat, wat, wat, wat niet op je wenslijstje staat. Nee, vijf, dus, uh, dan, vijfde plek. Uh, waar, van tevoren, was brons het maximaal haalbaar? Um, ja, brons of zilver zou kunnen, denk ik. En ik, ik moet zeggen, in de finale... Um, wij zijn wel een ploeg waar het altijd op het laatste moment op zijn plek valt. En uh, ik, ik vond het uh, behoorlijk goed gaan eigenlijk in de finale, maar... Ja, het, het zat heel erg bij elkaar. Ik, ik, mensen hebben het vast, vast gezien thuis. Ja. Het, eh, het was een zinderende finale. Ik denk dat het publiek eh, genoten heeft. Eh, maar we, we trokken aan het kortste eind. Dat eh, heel Er zijn soepel. wat strubbelingen geweest uh, in aanloop. Het ging niet allemaal even soepel. Niet, niet alleen met de samenstelling van de ploeg. Maar ook met uh, het materiaal van de boot. Uh, Neem ons mee in uh, datgene wat eraan vooraf ging. Hij begint al te lachen. <laughs> ja, kijk, strubbelingen die hoort erbij. Dat is eigenlijk... Uh, Nooit anders geweest. Ik, in ploegen waar, waar ik ook medailles in begon, is er altijd wel iets aan de hand. En dat, dat hoort erbij. Maar waar, waar, hoezo hoort dat erbij? Nou, dat natuurlijk, je werkt met acht man, eh, negen man, eh, coaches, eh, begeleiding. En eh, dat, dat is natuurlijk een heel gedoe. Een heel jaar lang op elkaars lip zitten. Mm -hmm. En eh, om, eh, want je, je moet je voorstellen, je, traint, eh, je zit altijd in trainingskampen twee keer per dag. Nou, dat, dat is nogal intensief. Ja, waar mensen bij elkaar zijn, daar, daar, daar zijn dingen aan de hand. Dus ook bij roeien. Maar is het nou zo dat je bijvoorbeeld in 96, als je goud wint dat, dat je uiteindelijk zegt, als je terugkijkt... net zoals dat je je schooltijd in perspectief weer heel mooi vond... of je militaire diensttijd bij wijze van spreken heel mooi... dat was toen een groep die uiteindelijk homogeen werd. Was dat bij deze groep ook zo? Uh, of was die groep van 96 eigenlijk ook niet homogeen? Uh, nee. Dat, het, het aardige is, uh, achteraf terugkijkend dat al die ploegen allemaal toch weer hun eigen karakter hebben. Eigen specifieke eigenschappen, eigen kwaliteiten. En uh, dat, dat maakt het ook weer leuk, uh, voor mij dan. En, uh, maar die ploeg van 96, die was, dat was een goede ploeg. Dat zat, dat zat best goed bij elkaar. Nou, je zegt strubbelingen, ja, dat hoort erbij. Uh, dat, dat maakt niet uit voor het resultaat. En bovendien, jullie zijn professionals, ja. dus dan ja, ga je er ook voor. Je kan best met je, laten we zeggen, met je vijanden een goed resultaat neerzetten. Ja, daarom je... Is, uh, Geen vrienden te zijn? Nee, helemaal nee. niet. Ik, ik, ik, sterker, ik denk dat ik van de ploeg van de 96 uh, misschien één of twee mensen nog regelmatig spreek. En de rest totaal niet. Is het eigenlijk te gek voor de woorden dat een 42-jarige man nog uh, in, uh, in de 8 moet zitten? Wat uh, gek woorden. Nou ja, dat er geen jonge gasten al, al jou al lang uit de boot ja, hadden geflikt. Dat, dat, uh, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, uh, uh, maar ja, het, het is, uh, ze, ze vinden het nog leuk om met me te roeien. Ja. Dus dan. Dat maakt het helemaal als er andere beter zijn dan. Nee, maar uh, zou jij als 24-jarige zoiets hebben van, wauw, ik, nou, nou, nou ben ik er wel klaar voor. Uh, nou nou, er zitten ook, ook, ook jonge mensen Jawel, in Oké. Okay. Ja. Maar jij bent voor de ervaring, voor de rust, is dat een factor? Ben jij inderdaad de man die het compromismodel altijd wel opzoekt? Uh, ja, dat zou je eigenlijk een ander moeten vragen. Maar, ja, maar ik, zo lijkt je me wel. Ik denk dat ik... Een oude wijze man, tussen aanhalingstekens. Nou ja, wijze. Ik denk dat ik ook wel wat toevoeg nog, maar... Uh. Dat moet je ook niet overdrijven. Ik denk dat mijn rol bijvoorbeeld vier jaar geleden veel groter was. Nu zijn we toch meer een ploeg met wat meer ervarende mensen. Ook deels van vier jaar geleden. En die ook al best wel wat voorstellen. En we zijn nu na de prestatie. Want jij was er net een beetje zuinigjes over. Vijfde. Er is wel een hoop geïnvesteerd in nu Holland 8. Ja, maar als je vijfde wordt, betekent dat niet dat het... Dat, dat, je, je wil natuurlijk een medaille, dat, is, dat staat voorop. Maar als, je, als dat niet lukt, dan betekent dat niet dat je, je gefaald of dat het heel slecht is. Is dat zo? Je, je, je investeert uh, uh, alles uh, om uh, kansen te maken op een medaille. Ja, en dan, dan is dit is niet dit is een garantie. Dat is uh, sterker. Het is, ik, ik vind het een hele grote risico onderneming. Dus het is, is niet mislukt het project, zeg jij? Mm, nee, nee, vind ik niet. Nee, helemaal niet. Ik bedoel, je, zit, je doet mee om de medailles en uh, op, een, op een goede manier. Nou ja, als dat niet lukt, is zuur. Maar... Even over de boot, hè. Een boot gemaakt uh, met DSM uh, know-how. Uh, een paar weken geleden uh, las ik. Die boot is niet in orde. Uh, er moet een andere boot komen. Uh, een van de papa's heeft uh, het, het voorgeschoten, die boot. Vertel eens even, want ik begreep er niks van. Ik dacht Olympische sport, topsport, weer het niveau, papa moet een boot voorschieten. Ja, dat, dat, dat is ook weer zo'n uh, verhaal. Wat, kijk, het, het, wat ik opvallend vind is dat uh, uh, dit soort dingen natuurlijk altijd in een Olympisch jaar wat, uh, wat groter worden gemaakt Uiteraard. dan ze in werkelijkheid wat het, dus, het gebeurt altijd. Dus het, het heeft. dat <laughs> nou, heeft. Hey, hey, hey, het is heel normaal dat, uh, dat de roeibond uh, boten van verenigingen huurt of uh, ja. leent. Dat is, is ook niet allemaal. Dus wat dat betreft is het ook niet zo'n uitzonderlijk verhaal. Maar, maar, uh, maar zo'n vlak is... voor de Spelen? Is dat nee, zo... is ook, kijk, die, die boten die, die, die worden vrij... ...kort Van tevoren geleverd. Je wil graag een nieuwe boot hebben. En die boten zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus je kan gewoon overstappen. Dat is, uh, dat is niet zo'n heel groot verschil. Maar jullie hebben er niet, geen en... nadeel van ondervonden? Nee, zeg maar. totaal niet. Helemaal nee, okay. niet. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Het, is, het was echt zo'n verhaal wat, wat even lekker, uh, lekker uitgemeten werd. En, uh, ik snap dat ook wel hoor. Er moet ook uh, wat te melden zijn in het Olympisch jaar. Uh, Rumor uh, around the boat noem je dat? Wat zeg je? Rumor around the boat. Ja, precies. Ja. Uh, dan even over de Spelen. Uh, je hebt natuurlijk veel Spelen meegemaakt. In hoeverre is uh, het Olympisch dorp, uh, wat uh, voor iedereen en alles... behalve atleten uh, en, en, en coaches is afgesloten... is dat anders dan een aantal jaren geleden? Uh, nou, het is zo dat, uh, jullie zijn er buiten, uh, jullie zitten er een beetje buiten. Nee, uh. we, we hebben een eigen dorpje voor uh, okay. roeien en Kano. En dat is een, een, een, een universiteitscampus, uh, vlakbij de roeibaan. Maar je gaat, gaat ook nog helemaal. Je komen ook niet in het Olympisch dorp. Nee. Olympisch dorp. Ik, uh, uh, ik, ik ben nog nergens geweest. Sterker, ik ga vanavond naar huis. Maar oh, die hebt het gehad eigenlijk wel? Ja, ik heb mijn taak zit erop. Ik, uh, ik heb het wel gezien. Maar andere roeiers blijven wel zodat Ja, die vinden het leuk. Om nog, nog uh, die vinden het nog leuk om nog avonden hier in het Hollandhuis rond te hangen. Heen. En ik heb gisteravond even, even gekeken. En uh, nou, ik, uh, mooi, ik, uh, ik, uh, ik vond het uh, ik vond er niet veel aan. Maar, okay. <laughs> <hijen> en uh, en uh, ik, ik, ik vind het goed, goed zo. Ja, ja. Meestal ga ik nog even kijken bij een, bij een atletiekwedstrijd, Maar dat, dan moet ik ook tot het weekend moet je wachten. Ja. Ja. We, we praten zo nog even verder met Diederik. Je blijft even zitten. Maar even naar die vrouwen toe. Want op de roeibaan ja. heeft de Nederlandse vrouwen acht. Dus brons gewonnen. Oranje moest in de finale alleen de Verenigde Staten en Canada voor zich laten. Rachna Niemeyer zocht één van de bronste roeisters op. Dan heb je de handen, de slagvrouw. Ja. Heel veel blijdschap. bedoel, ja. wat komt er allemaal uit? Nou ja, dit is mijn laatste keer. Dus als je dan met een medaille naar huis kan, dat is echt ongelooflijk. Ja, en het is van tevoren gewoon spannend... De Amerikanen en de Canadezen wisten van tevoren dat het echt heel moeilijk ging worden. En we hebben de laatste wereldbeker ook van uh, Roemenië verloren. Maar nu in de herkansing hadden we ze. En dat gaf echt heel veel hoop. En nou ja, we, we zagen ze, na nou, de herkansing uh, zaten ze al heilend in de bus. Dus toen dachten we, nou, die eerste tik is uitgedeeld. Waar dus, uh... waren zij in de race? Want het was helemaal niet meer spannend voor dat brons. Het was zo duidelijk dat ze ver weg lagen. Ja, nou, het is toch wel... Ik heb moet zeggen dat ik wel gekeken heb. Sorry, Susanna. Maar... <laughs> um, nee, ja, je mag liggen... niet kijken van de coach, die nee. moet focussen. Gewoon oog, roeien. Uh, oog in de boot is het altijd. Maar uh, Roemenië lag wel uh, twee, lagen twee banen tussen. Dus dan is het alweer gelijk veel moeilijker zien. En, uh, ja, dus dan is het toch altijd spannend van de, waar lig je nou? En, uh, maar op een gegeven moment dacht ik, toen lag ik een halve lengte voor en dat zag ik. Het moest nog 500 meter. Toen dacht ik, nee, dat gaan we niet meer geven. Het is een zwaar jaar geweest voor jou. Ik bedoel, je bent eh, op een gegeven moment in het ziekenhuis geweest, begin van het jaar. Eh, dat hebben jullie eigenlijk nooit uitgesproken. Ik bedoel, hoe, hoe pittig is het geweest? Nou, ik heb er niet een geheim van gemaakt, volgens mij. Maar, maar uh... het is niet van de daken geschreeuwd van, joh, we hebben een hernia operatie nee, en we hebben iemand met. met ja. Ja. Nee, ik uh, had een kleine hartritmestoornis en uh, daar ben ik aan geopereerd. Maar dat was eigenlijk een minimale ingreep. En, uh, nou, ik heb een week, uh, moest ik rustig aandoen. Maar dat was meer vanwege uh, de wond in mijn dan uh, dat ik last van mijn hart had. Maar dat is eigenlijk gelijk heel goed gegaan. Het is echt nergens meer last van de Rattana. Hey, maar ik moet toch niet wijs dat het dan bij niemand de schrik om zijn hart slaat van... hé, hey, dit is wel serieus en dit is ook nog eens een keer heel naar in zo'n jaar. Voor zover het nog belangrijk is, of? Uh, um, ja, tuurlijk schrik je wel in eerste instantie. En, uh, maar ja, het was, uh, dat is in december gebeurd. En uh, nou ja, het was... Betere timing kon we eigenlijk niet. Dat, dat, daar blikten we gisteren ook even op terug. Dat we inderdaad zeker wel wat hobbels hebben genomen. Maar, uh, en waaronder uh, mijn hobbel. En, uh, maar ja, daar was de timing eigenlijk... Nou ja, het is nooit fijn natuurlijk, maar de timing wat dat betreft was uh, prima. Nou is het mooi dat Nederlandse ploeg voor het eerst een medaille haalt. Dat jullie de verwachtingen hebben waargemaakt. Aan de andere kant, de vorige keer hadden jullie zilver. Nu heb je brons. Het gat met de Amerikanen wordt niet kleiner. Ik bedoel, er is toch wel een probleem wat dat betreft. Nou, ik denk dat je wel kan zeggen dat Amerika heeft gewoon een hele wereldbekerseizoen <coughs>, ruim een lengte voor het veld gelegen. En ik weet niet of wat was het verschil nu, weer, niet eens. Maar volgens mij uh, lagen we binnen de lengte. En uh, dan heb je het gat alweer best wel een klein beetje dichter gemaakt. Maar ik denk dat wij uh, gedurende het jaar echt heel erg vooruit zijn gegaan. En, uh, ja, Canada piept er nu tussen. Maar ja, dat wisten we eigenlijk dit jaar ook al dat die heel sterk waren. Dus uh, nee, ik, uh, wij zijn echt heel erg blij met ons. Als laatste, hoe groot was nou de druk? Van tevoren werd al gezegd, nou ja, de achter is de medailleboot. Als je het toch hebt over kansen vooraf tenminste. En als hier je het roeitoernooi gaan. Mannen vier verrassen vandaag. Uh, haken boten af. Ik bedoel, de druk wordt ook groot. Ook bijvoorbeeld de mannen die het gisteren niet doen. Nee, dat de mannen het gisteren niet haalden, dat is wel... Ja, dat doet je wel wat. En dat, ja, dat is wel, uh... Maakt dat nog meer het gevoel los van, laten we niet met niks naar huis gaan. Ja, zeker. Ja. Nou ja, ja, je ziet die koppies en dan denk je... oh, ik wil niet dat dit, dit mij gaat overkomen. En uh, ja, dat zit dan ook in je achterhoofd. Maar ja, wat nog meer in je hoofd zit, is van... Gisteren zag ik de vrouw te zonder en die meiden die kennen we ook wel. En uh, dan staan die daar met een plak uh, op mijn nek. En dan denk je, ja, dat, dat wil ik ook. En dan krijg je er kip van. Dat zei Annemiek de Haan, lid van de Vrouwen 8 dus. Nou, bijna hadden jullie dat, uh, dat, dat karretje nog in de poep gereden als ik het zo hoor. Met jullie gezichten. Sorry? Heb je niet gehoord wat ze zei? Nee. nee nou, ik zag die gezichten van die mannen en toen ja. dacht ik er even van... Ja, misschien was het mijn gezicht wel, ik weet het niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Het heeft niet uitgemaakt, nu, want het, het is goed gekomen met die vrouwen. Ja, ja, ja. In geval. heel mooi, ja, ja absoluut. Ja. En we praten zometeen verder met Diederik Simon, ik hoorde Universal Song. Kim Carnes. 83, Kim Carnes, de vrouw met de schuurpapieren stem en de Universal Song. Ja, Janne en komt hier binnenlopen in dit uh, Hollandhuis. Uh, die uh, uh, Samson zei ik bijna hoor. Ja, oh, ja, dat uh, dat, is, die uh, dat een zou een hele, hele eer zijn, maar Dierk Zijn ja. uh, vijfde Olympische speler van de Holland 8 is hier en hij is hier bij ons gisteren uh, vijfde geworden. Nou, we hebben het al gehad over de hele totstandkoming van het, uh, van het project. Ja. Dat roeien nog even. Is dat nou, um, moet daar nog in dat roeien iets, een van de klassieke sporten van de spelen, ja. moet daar nog iets aan gebeuren om het om het nog sexier te krijgen? Ook? Nou, er, er gebeurt wel veel met, met cameraatjes boven de banen en dergelijke. Dus, uh, het was mooi in beeld. We, we, beeld ze proberen wel heel veel. Maar uh, ja, het, is, het is niet zo heel vaak op televisie. Dat komt omdat we gewoon niet heel veel wedstrijden hebben. En daardoor, daardoor kennen we het niet. En, uh, maar ja, het is, het is uh, wel mooi in beeld te brengen. Maar het is een typische uh, een keer in de, vier jaar de sport, hè, wat je ja, zegt Ja, precies. Olympische Spelen is voor de, voor de gemiddelde roeier het hoogtepunt. Uh, voor een wielrenner of een tennisser het uh, op niet. Krijg. En uh, nou, dus één uh, keer in de vier jaar. Maar daar moet en, je en dus ook er. een bepaald type voor zijn... Om daar, om daar dus vier lang keihard aan te werken en dan, ja. en dan moet je vlammen dus. Ja, ja, het is wel uh, alles of niks. Klopt. Ben je er over vier jaar nog bij, Rio? Ja, dat, dat wordt me nu regelmatig gevraagd. Uh, ik, ik, ik vermoed dat de kans wel heel gering wordt, voor langzamerhand. In de al, boot? In de boot, ja. Uh, buiten de boot, uh, zou kunnen. Daar horen wij ook verhalen over. Ja, zou kunnen. Dus coach. Het, is wel, het is wel iets wat, mij, uh, wat op mijn wensenlijst staat. Dan ben je nog fulltime bezig geweest. Uh. Ja, ja, ja, ja, ja dus je zeker. Hebt, maar heb ja. je kunnen leven tot op dit moment van roeien? Ja, ja. Ja, dat is niet uh, wat een voetballer uh, gewend is. Nee, nee, maar je kon er maar, van rondkomen. Ja, dat kan tegenwoordig. Heb je, heb je een gezin of ben je nee, een ik ben single? Nee, ik heb geen uh, gezin. En uh, dat is ook wel moeilijk te combineren, denk ik. Alhoewel er ook één iemand in de boot is die uh, wel een gezin heeft. Ja, ja. Maar, maar je bent ook een redelijke engeling. Je bent ook een, een, een hele aparte man. Want we zitten naar je telefoontje te kijken met bewondering. Want je zit op een model, uh, bij wijze van spreken, die bijna niemand meer gebruikt. En ja. je zegt, dat, dat wil ik niet. Maar ook geen radio of tv. Je bent nee, gewoon een ik, beetje een zonderling, dus wat dat nou, betreft. helemaal niet. Ik, ik doe sommige dingen anders. Maar, dat... ja, maar, maar, maar hoe besteed je dan bijvoorbeeld je tijd als je niet in de boot zit? Lees je uh, veel? Dat doe je? Of ben je nou, gewoon naar het roeien? Ja, je mooi, moet je mooi. voorstellen, je gaat om acht uur trainen. En uh, tot elf uur. En dan... Uh, dan uh, ga je even nabespreken. Dan ga je eten. En dan uh, kom je thuis en dan denk je, uh, ik ben eigenlijk wel heel moe. En dan ga je weer even twee uurtjes slapen. En dan uh, ga je nog wat boodschappen doen. En dan ga je weer trainen. En dat vier jaar lang? En dan oh ja, s'avonds ben je thuis. Ja. En dan ga je nog een beetje internetten. Uh, oh, Internet uh, doe je wel? Dan, ja, dat is wel handig. Maar even zoals na. nu, hè. En... Want er is niemand voor wie je eigenlijk naar huis moet. Uh, het, het toernooi zit erop. Ja. De rest gaat het gewoon gezellig doen. Gaat in, ga ja, naar Londen, ga ja, naar een musical, ja. ga naar sport. Uh, ga... Ja. En dat doe je dus niet. Dan heb je het gehad. Ja. Ik, ben, ik, ben, ja, ik, ik, ik, ik had allerlei plannen, maar het is allemaal heel ver uit elkaar hier... En, uh... En gisteren uh, ben ik nog even in het Hollandhuis geweest. Maar dan zie je al die, die, die, die oh. families in oranje, met oranje petjes. En toen dacht ik: uh, wegwezen hier. Nee, dat nee. ik, nog even, even terug naar het, wat je net tussen de regels even door zei. Ja. Over vier jaar uh, Brazilië. Maar misschien als coach. Dus Daar heb je, die ambitie heb je wel. Ja, ja zeker. Ik heb, ik heb ook, een t, uh, ik heb ook uh, al tien jaar lang uh, op wat ja. lager niveau uh, heel veel gecoacht. Ja. En, en, en wat, is, uh, wat is de rol van zo'n coach dan? Want ik bedoel, die jongens moeten vooral spieren kweken. En, ja, en, nou, ja wat, wat doet een coach? Die, die, die zorgt dat, dat het technisch bij elkaar komt. Die organiseert het. Die de balans in de ploeg. Van alles en nog wat. Ja. Het is natuurlijk. Uh, maar ja. dat lijkt je wel iets om, om de coach van de Holland 8 te worden. Ja, op termijn, zeker. Ja, ja. Ening is zeker, hij heeft ja. er tijd voor. Hm? Eén ding is zeker, je hebt er tijd voor. Ik heb er uh, wel tijd voor, ja. en, en hoe werkt dat? Moet je daarvoor gevraagd worden? Of moet je daarvoor solliciteren? Hoe werkt ja, zoiets? Ja, dat weet ik niet. Weet ik niet. Ja, dat moet we je even huid... uitzoeken. Ze weten waar die is. Dankjewel. Ja. Die ik, uh, jammer dat je naar huis gaat, maar... Ze, uh, ze hebben zijn nummer, maar wel een oude telefoon. Ja, sportforum. Dat doen we in ieder geval na half drie. En andere zaken die ter tafel komen natuurlijk met de topsport van het moment. Het nieuws nu. Kunnen zij ons ook zien...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 Op de A7 staat het verkeer vast doordat een vrachtwagen een grote hoeveelheid paardenvoer is verloren. De hoogte van afslag Purmerend-Zuid ligt de weg over een lengte van drie kilometer bezaaid met voederkorrels. Er moet stapvoets langs de afgevallen vracht worden gereden. De Rijkswaterstaat is bezig het voer van de weg te halen en dat zal naar verwachting nog wel een paar uur duren. En in het Groningse dorp Onnen is vannacht de bliksem ingeslagen... in een nest met twee jonge ooievaars. Eén ooievaar werd dodelijk getroffen. De ander werd vanochtend in shock uit het nest gehaald... en overgebracht naar het dierenopvangcentrum in Groningen. Volgens de verzorgers gaat het langzaam wat beter met de vogel. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. WB Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dicht tussen Afrit Bunschoten en Amersfoort Noord na een aanrijding. Inmiddels staat er vanaf knooppunt Eemnes tot aan de Afrit Bunschoten 9 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knooppunt Eemnes via Hilversum over de A27 en de A28. Geeft ook vertraging richting Amsterdam. Daar staat tussen knooppunt Hoeflaak en Afrit Bunschoten 4 kilometer. En door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os tussen de knooppunt de Valburg en Ewek staat er 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. U heeft van ons het mediaforum te goed. Zo direct met Elsemieke Haviga en Jan Kuitenbrouwer. Eerst nieuws over de nieuwe regering in Egypte. Um, in Egypte zijn de namen bekendgemaakt van de nieuwe ministers. die in het kabinet van premier Kandil gaan zitten. De belangrijkste post, minister van Defensie, blijft in handen van legerleider Tatawi. Tantawi heet die man. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal. Bertus, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunnen we daaruit afleiden dat die minister van Defensie dus uh, de legerleider blijft? Nou ja, wat al een beetje duidelijk was... door de keuze van de, van de premier... Hisham de Kandil, dat is een... een beste brave en vrome moslim... maar is vooral een technocraat... en niet de krachtige politieke figuur... die je zou verwachten als er een totaal andere koers... wordt uh, gevaren in Egypte. En kijk, het ministerie van Defensie... dat is, is een sleutelministerie. Daar hebben de militairen duidelijk gemaakt... dat ze dat absoluut niet de handen willen geven. En verder uh, is de, de boodschap... ook een beetje een van continuïteit... met de periode van... Eh, daarvoor, omdat ook de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën, die blijven eh, uit het vorige kabinet, waardoor de militairen is eh, aangewezen en waar de mosse en broers en het parlement, waar ze de meerderheid in vormden in eerste instantie, vanaf wilden. Dus op cruciale ministeries als, als Buitenlandse Zaken, Financiën, eh, Defensie, eh, daar blijven de militairen en hun eh, mensen die zij gekozen hebben, de baas. Een enige interessante uh, benoeming vind ik het ministerie van Justitie... een ander ministerie wat heel gevoelig is. En dat is het uh, ministerie uh, waar Ahmed Mekki, dat is een, een, een rechter... die in de periode van Mubarak uh, actief is geweest in de rechtersclub. En het was een, een de club van rechters die zich uh, gekeerd heeft... tegen de verkiezingsvervalsingen onder Mubarak... waar wij vooral de moslimbroeders onder hebben geleden. Dus dat is dan een punt waar de moslimbroeders president Morsi misschien iets van een medestander heeft binnengehaald. Goed, dus, dus dat is dan de invloed van de moslimbroederschap. Maar voor het rest kan je dus zeggen dat het leger een flinke vinger in de pap houdt. Eh, wat, wat kan die nieuwe premier nou met dit kabinet? Wordt het echt een, een regering van het volk, zoals hij zelfs zijn kabinet noemt? Nou ja, hij kan niet zoveel. Um, kijk, de, de gigantische problemen van Egypte zijn natuurlijk uh, voor elk kabinet een enorme uitdaging. En uh, hij moet het toch vooral doen met mensen die hij zelf niet heeft kunnen uitkiezen voor een belangrijk deel. En uh, het punt is wel, het is het mid eerste kabinet wat aangewezen is door de nieuwe president. En de president is wel verantwoordelijk voor de resultaten. Dus uh, het is voor de moslimbroeders toch een uh, behoorlijk moeilijke opgave. Want de Egyptenaren die willen dat er economische groei komt, dat er stabiliteit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 Mediaforum. Mediaforum, dat is het natuurlijk. Mediaforum, want uh, wat wil je? Ja, Maar dat komt door omdat Elsie Mieke Havinka er zit. Ex-hockeyster uh, international, uh, maar ook journalist. Elsie nee, nee, mij associeer je, je inderdaad niet zo gauw met sport. Dat Jan, is, uh, laat me uitpraten, want je weet nooit wat sorry. jij gedaan hebt, misschien een sport. Uh, Jan Kuitenbrouwer, taaldeskundig. <laughs> Heb je nooit een sport gedaan, Jan? Jazeker. Wil je erover praten? Uh, voetballen, ja, voetballen <laughs> als gies zwaal u vooruit in Utrecht. En ook okay. jaren fanatiek gesquashed. Okay, maar nou mijn dus... knieën zijn slecht. Ja, dat allemaal. We pakken hem op met <kugt> het eerste onderwerp. Uh, het journaal gisteren, executies van Assad-aanhangers... door de opstandelingen in Syrië. Uh, het journaal liet dus een filmpje zien van de Assad-aanhangers... die door opstandelingen in Syrië werden geëxecuteerd. We zien dus eerst de eerste slachtoffers. Ze noemen hun naam, we horen de schoten, maar niet de executies zelf. Uh, wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind uh, dat dat zo ontzettend nieuwswaardig is... dat het heel goed is dat het wordt uitgezonden. Uh, dat het ook vervolgens wel goed is... dat dat niet in het uh, journaal van zes uur zit, maar wel nee, om acht uur. En ik, ik vind wel is... dat je daar iets uh, van zou kunnen zeggen... op het moment dat je het filmpje laat zien dat het heftige beelden zijn. Ja, dus die... <coughs> ik, uh, dit is eigenlijk... Ja, het, ik neem niet aan dat het bewust geregisseerd is... door de, door de, door de, door de be, uh, betrok, betrokken amateurfilmer... Maar het is vrij discreet gedaan. Hè? Op het moment dat het werkelijk gebeurt, uh, uh, zijn ze buiten beeld. Um, en het stond, uh, als je het origineel ziet, dan duurt het afgrijzelijk ja. lang. Er worden tienduizenden stuks munitie uh, uh, uh, verspild. Maar dat hadden ze in het journaal... Uh, behoorlijk ingekort. En uh, ja, dus toen vond ik het. Ik ben namelijk in het algemeen. En uh, dus men had zich hier ook al ver, uh, verheugd op een. Uh, uh, discussie ja, een tussen een discussie tussen ons. Een discussie tussen ons. Maar we zijn dus het er eens. Eens, eens. Nou, ik vind het algemeen. Als er nou weer ergens. Een, een rechtercommissaris in Italië is opgeblazen. En, en er wordt ingezoomd op die. Op die, die smurrie op de, op, de, op de voorbank. Dat vind ik. Dan denk ik altijd. Ja, dat kunnen we ons allemaal eigenlijk goed voorstellen. Hoe dat er ongeveer uit zou moeten zien. En Jullie zijn het, het, jullie zijn het er dus over eens. Van het is wel gruwelijk, maar je moet het wel laten zien. En dan in dit soort het, uiteindelijk... Je hebt ook verschrikkelijke films waarin je wel het schot door het hoofd ziet gaan. Ja. Maar ook de suggestie. En dan nee, maar, maar dat is doen. hier... Precies, nee. ik bedoel, uh, je weet wat er gebeurt. en, en dat, Ik vind niet dat je dat... Zeker niet omdat er inderdaad toch ook een, een uh, kans aanwezig is... Dat de kleine kinderen ja. zitten te kijken. Ja. Snap je dat? Op Twitter was er wel enorm veel discussie over. Uh, de mensen trouwens ook die zeggen... Het is goed dat je laat zien hoe rauw uh, de werkelijkheid uh, soms is. Uh, maar ook mensen die zich daar vreselijk aan storen en zeggen van ja, dat moet het journaal eigenlijk gewoon uh, niet doen. Ja, dat heb je altijd, hè, die ja. mensen. Maar ja. ja, weet je, dit is gewoon wel het leven. En wij ja. staan hier heel ver vandaan in Nederland op, op dit soort dingen. Maar ja, weet je, oorlog kennen we, godverdank alleen nog maar van beelden van vroeger of vanuit uh, speelfilms. Maar dit gebeurt gewoon vandaag de dag in de wereld. Hè. Ja, en ja. ik vond dit ook, dit is ook informatief in de zin van oké, okay, dus zo gaat dat dan. En ja, wel, ze, dus hebben ze hebben ze ook Ze ze komen gaan nu ze schokkende beetje, beelden. Ja, nee, maar ik vind vooral de toedracht. Dat, die vind ik interessant om te weten. Van, je hebt de stel van die gasten opgepakt. En je gaat ze een beetje in, in, in, opsluiten. En dan ga je ze nog een beetje soort van half beschuldigen. Het was in feite een soort heel rudimentair procesje. Hè? Er werd dus wel eerst even geroepen wat ze gedaan hadden. Met andere woorden, oké, okay, we hebben nu een, vijf, een soort proforma. En nu, een rechtszaakje. Ja, ja, ja, ja dat, dat, dat, dat, dat karakter had het. En dat vond ik interessant om te zien. Ja. Ander onderwerp. Vrouwen die nagefloten worden op straat. Jan, daar moet je alles van weten. Uh, nee, in alle ernst. Het gebeurt natuurlijk altijd. Hè. Er zijn zelfs commercials gemaakt uh, met zo'n uh, zo gegeven. Belgische studenten maakten de documentaire Femme de la Rue, Vrouw van de Straat... om te laten zien hoe zij dagelijks wordt nagefloten en uitgescholden in Brussel. In Nederland gingen twee verslaggevers van de NSC Next de straat op... in Slotervaart en Amsterdam-Noord om te kijken hoe de situatie hier is... In principe viel het wel mee. De vrouwen werden wel aangesproken... maar niet uitgescholden. Is het dan nou wel een verhaal? Ik ben zelf, jaren geleden was ik in Key West uh, op bezoek. En zoals je weet is dat een uh, homoseksuele uh, pe pelgrimsoord. Kijk. Uh, somers. Uh, ja. Eigenlijk het jaar door. En uh, ik was daar niet om die reden. Maar uh, ik liep daar wel uh, vrij rond, zeg maar. En in een korte broek. En op een gegeven moment werd ik ingehaald door twee mannen. Die zeiden, hmm, nice legs. Dus <hijs> ik, heb, ik heb zelf ook uh, een... Had je uh, nog één verkeerde knieën? <hijs> <hijs> nee, <hijs> je ja. met knieën. Je bent een kuitenbrouwer <hijs> of je bent een ja. boek natuurlijk. <hijs> maar... Uh, ik vond, ja, ik vond het niet zo'n gelukkige productie van NRC Next eerlijk gezegd. Want ik denk, ja, wat die, wat die documentaire is ongetwijfeld heel grondig gemaakt. En ja. iedereen kent dit verschijnsel natuurlijk ook. Ja. ja, en dan gaan wij even, het is komkomen tijd, zo, uh, gaan we even een middagje uh, rondlopen. Kijken ja, maar of het dat gebeurt. vind ik dus Bovendien wel. In de Ramadan, tijdens etenstijd. Nou ja, als, er nou, als, er nou, als je nou één moment wil uitpikken. waarop er in Nederland nul allochtonen op straat zijn. dan is het in de Ramadan tijdens etenstijd. Ik vind, dus ik vind het ook wel het... erg stigmatiserend. dat gaat het juist als slotenvaart... Uh, dat is juist in juist een slotenvaart vaart in Amsterdam Noord, net alsof daar uh, wat meer uh, allochtonen zouden wonen die een vrouw onvriendelijk gedrag hebben. Ik vind het wel een beetje ja, erg Ik zal er even over de Apollolaan moeten gaan lopen. He. Nou ja, gewoon door het centrum lopen, gewoon door de kantstraat. Nee, ja precies, dat maakt niks uit. Maar kijk, ik denk dat uh, dit is van, uh, dit is van uh, oudsher gebeurt dit. Uh, He, door de ja, hele ja. wereld. Ik weet nog wel ja, dat prinses Maxima zei. Goh, je kan hier in Nederland gewoon over straat lopen. zonder dat ze je nafluiten. Toen was ze nog niet zo. Uh, uh, nog niet. Ja, we, we, ze werd niet nageloofd. Nee. omdat ze natuurlijk een, uh, een prinses is. Maar um, ze zei. Ja, dat gaat hier in Nederland heel anders naartoe. dan in Argentinië. Dus dat vinden ze allemaal heel normaal. Ja, weet je, ik moet je zeggen. ik kan me daar niet echt druk over maken. Ik vind wel. Nou, ik vind als je. Als, als, wat, wat, wat, wat sommige van die jongens. dus gewoon doen van. Uh, geen antwoord geven, hoer... Ja, dat vind nee, ik wel. Goed, dat, dat beetje... komt voor, hoor. Ik bedoel, dat, die, dat, dat, dat weten we dat dat ja. voorkomt. En dat vind ik vrij ernstig. Overigens vind ik de manier waarop de journalistiek het, het verhaal heeft ingestoken... om het gewoon zelf te ervaren. Dat is wel de manier waarop ik denk dat het, dat het goed is om uh, soms reportages te maken. Dat is iets wat wij bij EditCNL, toen ik daar nog zat, heel veel deden. Om gewoon te kijken, wat, wat ervaar je nou echt? Ja, en dat vind wat, ik wel, maar, wat, dat vind wat, dus wel, wel goed naast dat je, zeker als NRC zijnde... een objectief beeld moet schetsen van hoe het zit. Wat, we ja. halen deze meisjes uit, hè? deze twee verslaggevers? Dat, dat wil ik ook zeggen, hoe, ze, hoe liepen ja. ze erbij? Nou, er is een foto van, dus op zich. En De, de, ja, de ene heeft een ja. korte rok en de andere hoge harte. Ik weet niet hoe mooi ze zijn, check. Maar nee, maar Het gaat nee. niet eens zozeer of ze nou maar mooi als zijn ze of goed niet, van maar inborst zijn. Maar, hey, nog maar, even over, over, verhalen. Persoonlijke, over mm -hmm. persoonlijke verhalen. Marion van Rooij, correspondent voor de NOS, die is overvallen in haar huis in Brazilië. Ook uh, gegijzeld, geloof ik zelfs. Bedreigd. Heeft daar een blog over geschreven. Is dat journalistiek, vinden jullie? Yeah? Om ervaringen... Ja, nee, ik vraag het gewoon even. Oh, ik... Oké. Okay. Nee, nee, ja, dat vind ik wel. Ik vind overigens, uh, maar dat is meer een, uh, dat het zo lang geduurd heeft voordat Marion van Rooijen, die al die tijd daar zit, is overvallen. Ja. Dat is al, al een prestatie. Ja, en, de op meest, zich. en de meest afschuwelijke reportages maakte laat ik zeggen... Met, ja. met jongens op een gegeven moment zich liet vervullen door favela uh, jongens die ze dan uh, op een brommertje omklemden ja. en, en dan door, uh, door Rio ging. Ja. En dat, toen verbaasde het me al dat er nooit wat gebeurde. Nee, precies. Ja. <laughs> precies zijn misschien zijn deze jongens uiteindelijk, maar nee. Ja. Maar ik vind het prima, weet je, er zijn twee dingen. Je hebt je eigen kanaal inmiddels. Zo is de media nu. Het, met een Twitterbericht maak je eigenlijk al nieuws. Dus waarom mag je niet uh, je eigen blog gebruiken en in een andere medium je, je, je andere verhaal vertellen? Ik lijkt me helemaal prima. Kijk, okay, zo laten we nog even hebben over de, over de Spelen. De Olympische Spelen zijn hier bezig. Het gaat hartstikke goed voor Nederland. Uh, nou. Maar niet heus. Uh, RTL, NOS uh, zit uitlaan, hier laten, allebei. moet ik ook aan wennen. Holland, uh, Heineken. <laughs> er is sprake van medailledroogte. Um, Die vrouwen spelen zometeen. Uh, kijk je veel sport deze spelen Elsmiek? Miek? Hou op schijt uit. Ik kom tot helemaal niks. <laughs> ik, maar goed, ik, ik ben eerst een weekje uh, op vakantie geweest. Op de terugweg dat was het wel mooi. Mijn, mijn man is heel handig. Die heeft via de iPad hebben de hele dag radio 1 kunnen luisteren. Dus alles okay. meegekregen toen we terugreden. Dus dat was leuk om het via de radio de hele dag te volgen. En nu ik thuis ben, staat die tv de hele dag aan. Ja, ik kom tot heel weinig moet ik eerlijk zeggen. Ja, het is voor mij een feest om, uh, om weer dit te zien. Ik mag volgende week uh, naar Londen. Dus ik kom naar u toe. En dan ga oh. ik het ook nog gelukkig een beetje live uh, zien. En ben ben je ook een beetje tevreden over de verslaggevers? Dat uh, is interessant dat je dat vraagt. In het algemeen wel, maar er zit wel wat uh, in... waarvan ik denk, waarom... Um, hoe zou ik dat nou eens goed zeggen? <laughs> Soms mis ik gewoon het enthousiasme of de manier waarop... Um, dat veel me op de radio op, waarop waarom ik denk, ja... Weet je, ik wil gewoon beleving horen, zeker op die radio. En die komt af en toe gewoon bij sommige verslaggevers helemaal niet. En waarom moet Ed van der Band... Uh, sorry, Ed... Um, Praten alsof hij Hans Ijsvolg is omdat een paard finish haalt terwijl hij naar de dressuur zit te kijken. Ja, ja, ja, nou ja, ja, goed, het eh, wordt vervolgd. <laughs> maar er is inderdaad een verschil tussen commentatoren en verslaggevers, roep ik altijd. Ja. Nou, en wat mij opvalt is dat, dat de journalistiek wel sterk de neiging heeft, dat in, in het algemeen, om dit soort gebeurtenissen, laten we zeggen, meer en meer van tevoren, eigenlijk, eigenlijk hebben ze het verhaal al in hun hoofd. Er vindt een soort. ...mythologische framing plaats... ...en eigenlijk moet de gebeurtenis dan... ...zeg maar dat frame vullen. Dat zag je heel sterk bij die wedstrijd van Phelps... ...waarbij hij dan zijn uh, legendarische 19e medaille zou gaan winnen. Uh, dat lukte dus niet. Althans, hij kreeg hem wel, maar hij kreeg geen goud. En die verslaggever... ...die was vanaf het eerste moment... ...totaal geobsedeerd door Michael Phelps. En uh, uh, verzuimde ons dus... ...iets te vertellen überhaupt over die wedstrijd... ...en over de andere deelnemers. En toen... Het mislukt was en die Zuid-Afrikaan uh, als eerste aantikte. Toen uh, bleef die man maar doorgaan over Michael Phelps... terwijl daarnaast hem in het water uh, lag een winnaar... die sneller ja. had gezwommen dan, dan Michael Phelps. En van wie ik op dat moment wel wat meer had willen weten. Maar nee, ja. die paste niet in het frame. Nee, nee. Dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Want we gaan hockey Elsmiek. Miek. Jij ja. gaat vast meekijken. Els Miek Haverga en Jan Kuitenbrouwer. Bedankt. Geen we gaan naar uh, hockeyën. We spelen bij de dames. Uh, Nederland tegen China. Gerard de groot is erbij. We zijn een paar minuutjes onderweg, Gerard. Nog niet eens. Oh, een minuutje. Ja, zie het, ja, 20 seconden. Ja, en al een eerste kant voor Nederland. Die gaat er overigens niet in. Opvallend hoor. Nederland speelt in de beginfase. In die eerste opstelling. Zonder de topschutter, zonder Kim Lammers. Wat daarachter zit, ja. Max Caldas zal misschien wel een trucje bedacht hebben of iets dergelijks. Misleiding van de tegenstander China. Een geduchte tegenstander, vier jaar geleden. De tegenstander van het vrouwenhockeyteam. Toen onder leiding van uh, Mark Lammers. En uh, Max Caldas, de huidige bondscoach, was toen de assistent. Toen was het de finale van het Olympisch toernooi. Toen won Nederland met 2-0 in die finale. Doelpunten van onder andere Naomi van As, niet onder andere. En Maatje Goderie, dat waren de enige twee voor die 2-0. En uh, Naomi van As is er bij vandaag. En ook Maatje Goderie nog. Dus wat dat betreft routiniers in het team van Nederland dat uh, als uh... Uitspelend team. Zo worden ze hier gekwalificeerd. Niet in een fel oranje shirt speelt, maar gewoon in het witte tenue. Korte mouwen. Geen mouwen, moet je eigenlijk zeggen. Dat is vandaag in uh, Londen, in het Riverbank Stadion. Het hockeystadion hier. Geen overbodige luxe. Want het is behoorlijk warm. Er staat een goede zonneschijn. Na alle regen die we gehad hebben. Maar achter me zie ik ook donkere wolken samenplakken. Dus of we het uh, hier helemaal droog houden. Ik zou het niet weten. Er werd zelfs een poncho net uitgereikt aan de verslaggevers. En dat is natuurlijk een slecht teken, want die mensen hier van het uh, organisatie de perscommissie, heeft natuurlijk naar de weerberichten gekeken. En die heeft gezegd van, het zou wel eens kunnen gaan regenen vanmiddag. Nou, voorlopig nog stralende zonneschijn. Nederland tegen China zonder Kim Lammers in de basis. Verrassend, want zij is toch de grote goalketter met vier doelpunten. Topscorer van dit toernooi. Maar de reden daarvoor zullen we straks wel eens aan Max Caldas vragen... waarom hij daar op die manier mee begon. Voorlopig er nog niets aan de hand. Nu wel een paar minuten gespeeld. En het is nog steeds 0-0. Als je kijkt en je voelt. Dat ze Joep ook zitten zet. Als ze aal door heur haar, haar zit te drijden, als ze pret. Dan lekker alles goed, dan lekker alles mooi. De wereld in de zinnen. Als ze lacht, een joep grappie, maar niet eens een goede baas. Als ze script van een vaste.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 Kijk ja, je alles. Gebied, geen groot gevaar voor hoe het giet. Als zij maar het en je vult, is echt, dus is met dan, dan, lek je alles We hebben een strafcorder bij China Op. tegen Nederland. Hockey de strafcorner wel voor Nederland, Maartje Pauwme. Zij moet het gaan doen, de aanvoerster van Nederland. Zij heeft nog niet één keer gescoord uit de strafcorner in dit toernooi tot nu toe. De topscore bij Nederland, Kim Lammers. ik zei het al. Zij zit op de bank, ik had het achteraf maar net nee. gedaan. Want Nederland heeft inmiddels al vier, vijf kansen gekregen. Daar komt dan die strafcorner. Strafcorner voor Nederland, ingeschoten door Paumer, levert niets op. Deze mogelijkheid gaat dus ook voorbij in die beginfase. Maar het levert opnieuw een strafcorner op. Opnieuw een strafcorner voor Nederland. Met natuurlijk weer maar. Maatje Pauwme, overleg op de kop van de cirkel. Vraagt de Chinese verdediging een review? Die vraagt of de Video Empire, de derde scheidsrechter, ook even naar die situatie wil kijken. Of dit wel een terechte strafcorner is. Die tweede dan. De eerste, daar was geen twijfel over mogelijk. Maar dat leverde niets op. Maatje Pauwme, een schot, kwam niet verder dan een meter of drie, vier. Toen uitverdedigd. En de Chinezen willen nu gaan kijken. Waarnaar? Ik vermoed dat ze willen vragen of dat gevaarlijk spel geweest is van uh, Pauwme. Dat uh, de Chinese uit er al dichtbij genoeg was uh, om gevaarlijk spel uit te kunnen lokken. En als de bal dan hoog komt en hij komt tegen je lichaam aan, dan is het uh, tegen de aanvallende partij. Ben je ver genoeg weg, een metertje of vijf uh, wordt ongeveer aangehouden en de bal komt hoog tegen je lichaam en de bal is op het doel, dan wordt het opnieuw een strafcorner. Daar moet nu de derde scheidsrechter naar gaan kijken. En het is afwachten hier in het stadion dat uh, vandaag voor het eerst eigenlijk ook opvallend veel lege plekken heeft. Tot nu toe was het hier altijd wel vol. Men zei wel dat het was uitverkocht. Maar dan bleven er altijd plekken. Onbezet, zoals ook bij de andere Olympische accommodaties. Maar vandaag blijven er dus ook echt in het hockeystadion... waar het tot nu toe niet zo het geval was. Blijven er gewoon plekken leeg. En, dat, en ik heb ze allemaal gezien, hoor, hier, buiten het stadion. Dat er toch uh, vele, ja, ik denk toch wel een paar honderd Nederlanders... hier zonder kaartjes rondlopen... in de hoop dat ze nog een hockeykaartje kunnen bemachtigen... om naar die wedstrijd tussen Nederland en China te kijken. En de video-empaarje, die blijft maar kijken. Die blijft maar kijken naar die beelden. En dat duurt af en toe veel en veel te lang. Het is natuurlijk goed dat er een goede beslissing uitkomt als, die kijkt, als de scheidsrechter wat, wat heeft gedaan en de scheidsrechter heeft gekeken naar uh, het uh, beeld op, uh, op het scherm, uh, de derde scheidsrechter, en nu gaan ze overleggen. En de Chinezen krijgen gelijk, het wordt geen tweede strafcorner, de bal wordt uitverdedigd en uh, wachten nu op de tijd, dat de tijd stil staat. Op dit moment, tijdens die, dat overleg stond gewoon de tijd stil natuurlijk, vijf minuten inmiddels gespeeld. De stand is 0-0, de eerste strafcorner voor Nederland is voorbij en China neemt over. de van Rauwendaal heeft zich op het nippertje geplaatst voor de halve finales van de 200 meter rugslag. Ze ging als 16e en laatste door. Van Rauwendaal bleef in het Aquatic Center bijna drie seconden boven haar persoonlijke record. Martin Friesema sprak met haar. Sharon, uh, 2,1060 als 16e door. Jij dacht ik ga het even spannend maken? Nee, nee, ik heb wel gewoon voluit gezommen. Maar ja, het ging wel zwaar. Ja, want uh, het scheelt dus drie honderdste en dan had je eruit gelegen. Uh, ja, dat is een scenario daar had ik niet rekening mee gehouden, maar jij er ook niet. Uh, ja, de 100 ging niet zo lekker, dus ik, had wel, ik dacht wel van, nou, de vorm is er niet helemaal. Uh, ja, nu 1260 ging wel heel zwaar, dus het wordt moeilijk om vanmiddag nog harder te gaan. Ja, maar ja, we hadden toch wel bepaalde verwachtingen van je, zeker naar dat WK. Je zegt, de vorm is er niet helemaal. Waar wijnt je dat aan? Ja, ik heb geen idee, alles gaat wat zwaarder. En, ja, uh, ik zit niet zo, ik niet zo lekker. Het heeft ook met de Olympische Spelen te maken? Het feit dat dit het mooiste podium is uh, waar je maar kunt zwemmen? Ja, ja, dat weet ik niet. Misschien onbewust, uh, doe ik dat onbewust wel. Maar voor mijn gevoel niet echt. Dat was nou zo leuk aan jou. Je was altijd zo lekker om te vangen. Dat, tenminste, dat gevoel hadden wij op het WK. Maar jij kunt ook af en toe piekeren, kennelijk. Ja, ja, ik, uh, ja ik piekte er wel een beetje. Maar ja, dan moet ik gewoon voor me afzetten die honderdrug. Ja. Ik stond hier gewoon weer fris, maar ja, 20, 60, uh, ik wilde wel ongeveer 2,9 zwemmen. Dus, uh... Heb je dat ook van tevoren al met Verharen besproken? Het feit dat je dus zeg maar, niet helemaal top bent, hoe, hoe heb je dat met hem behandeld? En wat heeft hij tegen je Ja, ik moest goed rusten. En uh, ja, we dachten dat ik nu wel 2,9 kon zwemmen ongeveer. En dat 2,10 valt dan een beetje tegen. Wat wordt nu het plan dan richting die halve verhalen? Want dit is misschien ook wel weer een bepaalde opluchting, dat je op deze manier door bent. Dat er misschien iets van je afvalt? Ja, misschien ben ik nu een amateurpsycholoog, ik weet het niet. Ja, nee, er valt wel wat van me af, denk ik. En uh, ja, vanmiddag ben ik normaal, wel, normaal gesproken echt veel sterker. En ik heb nu weer de prikkel van de 200 erin zitten, dus misschien gaat het wel stukken beter. Ja, als je realistisch bent, de, de, de Verrouwendaal van Shanghai, die gaan we waarschijnlijk niet zien? Nou ja, dat wil ik natuurlijk wel laten zien. Maar het wordt moeilijk. Vrouwendaal in de halve finale is dat wel van de 200 meter rugslag. Wij gaan weer naar het hockey bij Nederland tegen China, zit Gerard de Groot. Ja, we zitten te kijken natuurlijk naar Nederland-China. De replay van de finale van vier jaar geleden in Peking. Toen Nederland-China met 2-0 versloeg, het goud haalde. Acht minuten hebben we hier inmiddels gespeeld. Het is 0-0 uh, nog steeds. En we hebben net een tijdje zitten wachten op zo'n beslissing van de video-umpire, de derde scheidsrechter. En ik kan me voorstellen dat misschien bij het voetbal. Maar Jack zal daarover misschien wel wat meer kunnen vertellen. Dat invoeren van elektronische media. De video waar ze in hockey al heel ver mee zijn, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar dit duurt toch veel en veel te lang. Lang, Ik wil net zeggen, is dat, is, angst, is dat misschien de angst ook die er bij de voetbalbond heerst? Dat het gewoon veel te lang gaat duren? Nou, Ik heb het vaak is tweeledig gesproken. in de voetballerij. Uh, men, uh, men wil op die manier uh, misschien het joemelen uh, uh, uh, nog een beetje blijven, uh, in stand blijven houden. Dat wordt toch heel vaak gezegd. <laughs> en, en het tweede is dat het uh, ontzettend duur is om het uh, in allerlei, op allerlei velden, op allerlei accommodaties ja. neer te zetten. Maar dat, deze, de, dat het zo lang duurt dat is absurd. Want dat is op een gegeven moment bijna spelbederf als je erom vraagt. Absoluut, want je kan hem ook tactisch gaan gebruiken. Hè? Als je dus een, een dingetje ziet in je eigen cirkel... en je krijgt ineens een counter om je oren... dan steek je je hand in de lucht ja. en dan haal je die counter eruit. Dus wat dat betreft, uh, ja, er zijn ook uh, minpuntjes bij. Maar aan de andere kant, ik zei al net... je krijgt in ieder geval de, de goede beslissen. Ja. Voor de zekerheid, we gaan er zo even verder over praten. Ja, Jack, als het kan, even die corner meepakken voor Nederland. Die tweede strafcorner. Maatje Palmer, het schot wordt gestopt... door de kiepster van China. Tweede mogelijkheid voor Maatje Palmer om te scoren. De derde mogelijkheid zou het kunnen zijn geweest wanneer de video... Empire inderdaad die corner aan Nederland zo'n minuut of twee drie geleden had, uh, had goed gekend. Ik heb gesproken daarover onder andere met de voorzitter van de internationale hockeybond, de Spanjaard Leandro Negre. Ik zeg, je moet eigenlijk net gaan doen als bij het cricket. Op het moment dat er te grote onzekerheid is, dat de derde umpire te lang moet gaan kijken, moet je zeggen dat je na 15 of na 20 seconden gewoon moet zeggen: de originele beslissing van de scheidsrechter blijft staan. Uit. Zo doen ze dat op het ogenblik bij het cricket... waar het nog verder is ontwikkeld, de elektronische media bij de sport... als hier bij het, bij het hockey. Maar bij het hockey zijn we al heel ver, hoor. We kunnen in de buurt van de cirkel... kan je als uh, ploeg één keer per, uh, per wedstrijd of per half van de wedstrijd gewoon vragen. En er wordt gescoord, terwijl ik dat allemaal zit te vertellen. Wordt Er gescoord De maatje Goderie. Zij scoorde ook al in de finale in China vier jaar geleden. En dat betekent dat Nederland met een kleine tien minuten spelen... gewoon op een 1-0 voorsprong is gekomen tegen een geduchte tegen. Hoor. Dat is het wel degelijk, de Chinese ploeg, alhoewel ze tot nu toe nog niet zoveel hier hebben laten zien. Ze hebben twee wedstrijden gespeeld en de vier punten een keertje gelijk gespeeld tussendoor. Maar nu staan ze te achter tegen Nederland na precies tien minuten spelen. Op dit moment is het uh, maatje Goderie die scoort voor Nederland. 1-0 tegen China. De beachvolleyballers Sanne Keizer en Marleen van Iersel zijn direct geplaatst voor de laatste 16. De Nederlandse duo won vanmorgen de laatste groepswedstrijd. En eindigt als derde in de pool. Het koppel behoort bij de beste nummers drie van zes groepen. En hoeft daardoor geen play-off te spelen. Keizer van Iersel dus bij de laatste 16. En de Murray heeft de halve finale van het Olympisch Toernooi tennis bereikt. De Brit had op het gras van Wimmelden weinig moeite met de Spanjaard. Nicolas Almagro. Het werd 6-4-6-1. Murray staat in de halve finale tegenover de Serviër. Leuke wedstrijd. No Djokovic of de Fransman, Jovel Friend Tsonga. Zometeen meer van het hockey, natuurlijk. Nederland tegen China, Nederland op voorsprong. En we zijn benieuwd ook wat uh, Mahinder Verkerk en Henk Gronden van terecht brengen. Die kunnen nog brons halen. Maar die moeten dus in de herkansing aan de bak. Dat gaat allemaal gebeuren zometeen in de komende uren van de Radio 1 Sportszomer. Tot zo.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 1101 Maya hè?